Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een belangrijke getuige in de mishandelingszaak op Mallorca heeft zich gemeld. Afgelopen zomer kwam Carlo Heuvelman van 27 om op dat Spaanse eiland... Hij werd mishandeld op de boulevard en overleed later in het ziekenhuis. De politie wil graag stappen maken in de zaak en liet gisteren in opsporing verzocht herkenbare beelden van een getuige zien. Een flinke inbreuk op iemands privacy. Dat OM doet dat niet zomaar. Maar heeft daartoe besloten omdat het een hele grote impact heeft deze zaak op de samenleving. Zodra we weten wie hij is halen we natuurlijk de beelden offline. Volgens de politie heeft de getuige zich nu gemeld. Hij heeft waarschijnlijk de mishandeling gefilmd. Hij is dus geen verdachte. De politie in Israël heeft een Palestijns gezin uit huis gezet. De ouders en kinderen wonen in Oost-Jeruzalem en precies op de plek van hun huis wil Israël een school bouwen. De vader weigerde te vertrekken en ging met een gasfles op het dak zitten. Hij dreigde de boel op te blazen. Volgens ooggetuigen stuurde Israël honderd agenten om het huis in te nemen. Als jij ook een nee-ja of nee-nee reclame sticker op je brievenbus hebt zitten, kun je die er over een tijdje vanaf gaan pulken. Volgens het AD komen de folderbedrijven met een digitale versie waarbij je online of telefonisch aan kunt geven of je de reclamekrantjes met aanbiedingen wel of niet op de deurmat wil. En op de afgelegen eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan zitten ze waarschijnlijk nog een maand lang zonder internet. Het repareren van de enige onderzeese glasvezelkabel die kapot ging na een vulkaanuitbarsting duurt langer dan verwacht. Het is daardoor moeilijk om contact te krijgen met mensen die er wonen. Australië-correspondent Maaike Weijers sprak iemand die op een van de eilanden familie heeft. Die haar familie op Tonga uh, vandaag pas voor het eerst een berichtje heeft gekregen via een satellietfoon. Dat is eigenlijk de enige manier waarop mensen contact hebben met de buitenwereld. Uh, er zijn maar een paar mensen die zo'n satellietfoon hebben. Minstens drie mensen zijn omgekomen en op sommige eilanden zijn bijna alle huizen verwoest. Het weer, vanmiddag wat regen, 5 graden in Limburg en 8 in Friesland. Komende nacht trekken de buien over met in het binnenland wat hagel en natte sneeuw. Morgen begint de dag ook nattig en het is een paar graden frisser dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 We vandaag begonnen met Cock Robin, The Promise You Made. De sociale partners in Zandvoort zijn op zoek naar een frisse, nieuwe naam... voor het zwaar klinkende Alzheimer-trefpunt dat maandelijks plaatsvindt. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met en zonder een haperend brein. Om te informeren, inspireren en ondersteunen in hoe om te gaan met... Maar ook om iets te beleven en het samen nog zo lang mogelijk leuk en plezierig te hebben. Want na de diagnose gaat het leven gewoon verder. Misschien weet u een passende naam. Stuur dit dan naar l.treiber@zorgbalans.nl. l.treiber met een lange i @zorgbalans.nl. En ik ga door met de Archies. Sugar Sugar Got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 Can be. Like the summer sunshine. Oh, your sweetness over.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 De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. John Barry, geboren in 1933, overleden in 2011... was een Britse componist van voornamelijk filmmuziek. Hij werd vooral bekend door de muziek die hij vooral voor elf James Bond films componeerde. Hij heeft 7 Oscar nominaties op zijn naam staan waarvan hij er vijf heeft mogen verzilveren. Hij ontving voor de film Born Free twee Academy Awards voor de filmmuziek en de titelsong Born Free van, met Don Black. Op 21 oktober 2010 werd hem de Lifetime Achievement Award toegekend door de World Soundtrack Academy tijdens het filmfestival van Gent. Van 1965 tot 1968 was hij gehuurd met Jane Birkin. Barry overleed op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Hier is John Barry met Hit en Mis.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 Gelijktijdig met de nieuwe tentoonstelling kunt u met de nieuwe versie van de buitenbeeldroute het met fotowerk van de beelden, uitleg en plattegrond een bezoek aan het museum combineren met de culturele wandeling door Zandvoort. De route is te koop bij het museum of gratis te downloaden. Alles is afhankelijk van de coronamaatregelen, echter er worden in deze periode ook educatieve workshops, lezingen en rondleidingen met of zonder gids aangeboden. Een van de workshops is bijvoorbeeld een kennismaking met beeldhouwen... in het atelier van de Zandvoortse beeldende kunstenares Marlene Scherps. Het Zandvoortmuseum is gevestigd aan de Zmanueesstraat 1... is vanaf de heropening van het museum woensdag tot en met zondag... geopend van 11 tot 17 uur. Meer informatie 023 205 205-0972. 205-0972. Of de website www.zandvoortsmuseum.nl En ik ga door met de Nederlandstalige De Sien met Blauw. 20 uur Dit was Tommy James en de Chandels met creams en clover. En ik ga door met Paul Young Every Time You Go Away. Zou er met de wereld gebeuren als de stroom voor 24 uur uitvalt? Je wordt wakker, maar de wekker staat uit. En als je het licht aan wil doen, blijft het donker in je slaapkamer. Je checkt je meterkast, maar de stoppen zijn niet doorgeslagen. En als je uit het raam kijkt, zie je dat het hele straat donker is. Ah, een stroomstoring dus. Even internet checken. Slaperig kijk je op je mobiele telefoon. Die gaat wel een tijd aan, maar verder kun je er niets mee. Geen wifi. Geen 4G. en netwerksignaal? Ook niet. Hoe kan dat nou? Eerst maar wat drinken. Maar er komt geen water uit de kraan. En waarom is het zo koud in huis? Onze samenleving is volledig afhankelijk van de elektriciteit. Als die wegvalt, dan komt vrijwel alles tot stilstand. Er is natuurlijk opeens ook geen water en geen gas meer beschikbaar. De noodzroomaggregaten van de nutsbedrijven... hebben niet genoeg capaciteit om aan de vraag te voldoen. De handel valt stil. De meeste bedrijven kunnen niet zonder computers. Pinpassen zijn waardeloos. Je kunt alleen met cash betalen. Dat stroomuitval een wereldwijd probleem is... zal binnen de 24 uur niet echt goed duidelijk worden. Want opeens is de wereld weer heel groot geworden. Communiceren kan alleen nog met mensen die in de buurt zijn. Internet en alle verbonden diensten liggen plat. Mobiele telefoons zijn onbruikbaar omdat ze zendmasten niet werken. Alleen satelliettelefoons doen het nog. De enige nog beschikbare informatiebron is de radio. De radiozenders kunnen met een vrij eenvoudig aggregaat in de lucht blijven. Maar dan moet je wel een radio hebben die op batterijen draait. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. En vliegtuigen blijven aan de grond. Zonder verkeerslichten of signalering is het een chaos op de weg. Hulpdiensten diensten draaien overduren. Als ze al weten wat ze moeten zijn. Want het noodnummer 112 is niet bereikbaar. Ziekenhuizen schakelen over op noodaggregaten en voeren alleen de meest noodzakelijke operaties uit. En er ontstaat onrust. Zodra mensen merken dat er geen water uit de kraan komt, ontstaat een run op supermarkten om water en eten in te slaan. Maar winkeldeuren blijven gesloten en worden ook niet geopend omdat het kassensysteem, koeling en beveiligingsinstallatie niet werken. Zodra het avond valt, gaat het goed mis op verschillende plaatsen, want dan beginnen de plunderingen. Na het uitbreken van de eerste grote rellen komt het leger eraan te pas. Hier en daar wordt geschoten. Het wordt wereldwijd een behoorlijke chaos, maar die is tijdelijk en grotendeels niet levend bedreigend. En dat zal het in de eerste 24 uur ook niet worden. De noodstroomvoorzieningen van alle 430 kerncentrales wereldwijd houden bijvoorbeeld gewoon de beveiligingssystemen draaiend. We moeten ons pas echt zorgen gaan maken als de stroom een paar dagen of langer duurt. Dan zal de chaos niet te overzien zijn. Sailing home, across the ocean, sailing home, we're going to be free, down the low, the cruise in motion, to defy the violence of the sea, feeling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 Tenzij er voor 25 januari alsnog voldoende geschikte mensen die het gedachtegoed en het programma van onze partij ondersteunen zich aanmelden. Van de Veld geeft aan dat als het zover komt, GBZ zich evengoed zal blijven inzetten voor de Zandvoortse gemeenschap. En ik ga door met Marvin Gaye to busy think about my baby. werd geboren in Egypte van een zoon van Griekse ouders... die alles verloren in de suez in 1956... en daarop in 1971 naar Griekenland terugkeerde. Hij is als gasten te horen op een aantal albums van Vangelis... een van de bandleden van Africa Child waar hij lid van was. Zijn solo-carrière vertoonde een piek in de jaren 70 met een aantal hits... waarvan de single My Friend The Wind, Forever and Ever... hoog genoteerd stond in verschillende landen. In de jaren 80 begon zijn comeback in Nederland met Island of Love. Roesters overleed 25 januari 2015 in Athene. Demis Roesters met Forever and Ever. Never for